20 april 19, 2011. 2011. <laughs> 1963? Nee. Nee, dat, deze single is zelfs nog jonger. Die is later. Het is uit de progressieve periode van de Hollies. Want uh, de Hollies was natuurlijk wel een beetje wat. Uh, ja, leuke, le lekkere Mazingliedjes had. Maar dit was een van de iets minder toegankelijke. Maar wel vind ik persoonlijk een van de betere. Uh, King Midas in Reverse heette het. Het werd onder andere geschreven door Tony Hicks en Graham Nash. En. Uh, Um, ja, verder zijn we natuurlijk bezig met, uh, met drie LP's, dames en heren. Menesters, Led Zeppelin en uh, Kenny Loggins. En we gaan nu weer verder met Menesters. En als het af en toe een beetje gaas, chaotisch klinkt... Dat, uh, is dan dan een... is het ook zo. Ja, dan is <laughs> het jammer. Want alle nummers op dit, uh, deze plaat lopen in elkaar over. Dus en bij Led Zeppelin ook overigens. Ja, niet allemaal. Niet allemaal ah, ja, maar, maar, maar, maar is... dat, dat wat we net deden wel. We gaan nu draaien van Menesses van kant 2. Een nummer dat, uh, dat heet De Wildernis. Of tenminste, De Kant heet De Wildernis. Want die plaat, plaatkanten hebben allemaal een naam. Deze plaatkant heet De uh, Wildernis. En het nummer dat heet Fallen Eagle. Het moet wel op 33 toeren. Dus ik kom er even bij. Oh, ik dacht nemen. op 72. Fallen Eagle is dit. Nee. <laughs> Eindelijk hebben we weer geluk. Eindelijk hebben we, hebben we ook eens geluk. Fallen Eagle heette dat. Een lekker bluegrass-achtig werkje van de band Manessus. En ja, die jongens die zijn nou helemaal van alle markten thuis. Dat zie je ook wel aan het aantal... Uh, aan de muzikanten die er uh, aan meedoen. Want waren er waren dus best wel een aantal bij... die ook een beetje een country-achtige... Uh, Achtergrond hadden. Stefan Stills, dus uh, Chris Hillman. Ik uh, kent u van de birds, onder andere heeft hij gezeten. Dallas Taylor, Paul Harris, Fuzzy Samuels, Al Perkins en Joe Lala. Die mensen vormden Manassas. En Manasses is een stad in Californië. Daar zijn we ook weer achter gekomen, wist ik niet. Maar daar zijn we dus nu weer achter gekomen dankzij de, onze pop-encyclopedie, de heer uh, MMTZ. Een fantastische man. MGMTZ? Hè? Huh? MGM te zetten. Ik noem je gewoon MM. Ik vind die G overdreven. Kom nou. Oh, nee, ik gewoon. heb ook een filmstudio. Kom op nou. Oh. MGM. Oh. O, die is ook voor jou. Ja joh. Wees oh, nou, niet bang. Oh, ja, nee, dan is het goed. <laughs> Oké, okay, we weten dat ook weer. is <laughs> uh, dus, dames en heren. en uh, We gaan nu verder. Ja, voor de mensen die niet van hardrock houden, jammer dan, helaas, vandaag zult u, zult u dan een klein beetje uh, ge, ge, geteisterd worden, zou ik maar zeggen. Maar uh, maakt me ook niet uit. Let's Apple in 2, fantastische plaat uit 1969. Vier weken stond hij nummer 1 in de album Top 100. Uh, tussen februari en maart. Uh, 28 februari tot 27 maart. Hoe kunnen ze het uitrekenen? En uh, we, gaan, uh, we gaan dus uh, daarvan draaien. Het nummer Thank You. En hier is Let Zeppelin. If the sun refused to shine, I would still be loving you when mountains crumble to the sea. My word The sun refused to shine, I would still be loving you, mountains crumble to the sea. Ik weet niet eens meer wat de titel was. Van dit ja. nummer is Thank You. Ja, dat wist ik. En and die andere is Right of Wrong. Oh ja, oké, okay. goed. Let's Apple in, Thank You. Wat softer nummer natuurlijk, met een mooi orgeltje. En uh, alles erbij, een drop en dan En straks komt er nog wel een stevige. Want we hebben natuurlijk straks van deze LP nog Holland goed. Maar dat bewaren we even als toetje. Hè. Dat je, want het is de, we gaan hem helemaal naar hoor. Van begin tot eind. Duurt bijna vijf, dik vijf minuten, geloof ik. En is een fantastische versie. Van, vijf en een half. Vijf en een half zelfs. Ja. Kijk, kun je nagaan. Nou Oké. Okay. Nou, gaan we dus doen straks. Die komt er dus echt aan. We gaan nu even door met Kenny Loggins. Who's right, who's wrong? Heet het liedje van deze LP uit 1979. Die heet Keep the Fire. Carrie, Kenny Loggins. Whether I'm weak or strong in your eyes This is a lonely feeling Watching you turn away Why does it have to be this way? On and on tonight you made a point of being right Dan. lekkere muziek. Kenny Loggins, te gek, zwinkt als een trein. Uh, what's wrong and what's right and what's wrong Ofzo. En uh, dat nummer uh, komt van die plaat uh, Keep the Fire, 1979. Uh, we gaan door met uh, Meneses. Voordat we straks naar de confrontatie gaan. Want dat krijgt u natuurlijk straks om half vier. Hè, de confrontatie, dat weet u. Maar uh, voordat we daar aan gaan beginnen... Uh, gaan we eerst nog eventjes uh, gezellig iets doen van Manassas. En dat is ook van die tweede kant van de plaat The Wilderness. En het dat nummer dat heet Jesus gave love away for free. Geschreven door Stephen Stills. <middels> You try for free I love a waif oh I love a wave for you Ja, like that will ja ik moest even een lp oprapen die viel latoks vandaan <laughs> was ik te laat. Ja, dat is chaos altijd hier, dames en heren, dat weet u. Goed, Stephens, de stemmen waren van Steffen Stills, Chris Hillman, Joe Lala en Al Perkins. Gitaren werden we door dus Stefan Stills, Chris Hillman en Al Perkins. Stilgitaar Al Perkins. Congas, timbales en percussion, dat deed Joe Lala. De harmonica van Sidney George, piano orgel en elektrische piano, klavinet. Paul Harris en Jerry Aiello. En ook weer Stefan Stils. Die man, die kan alles, hè. Dan de bas werd gedaan door Kelvin Fuzzy Samuels en Bill Wyman. Ja, van de Stones. Die deed ook mee op deze plaats. Gezellig. Ja, leuk, hè. Acoustic bas Roger Bush. Neef van de zeggen. Fiddle... Niet de zo? zoon? Uh, kan ook nog. Dat is <laughs> niet toevallig vallig muzikant De fiddle, of zo'n country viool, zo'n fiddle, was uh, Byron Berlin, die dat gedaan heeft. mandoline die werd gespeeld door Chris Hillman. En de drums door Dallas Taylor. En dat waren alle mensen die op uh, de, de afgelopen twee nummers van mijn meegewerkt hebben. Van de LP-kant, The Wilderness. Een wat softere kant dan de eerste kant. Maar dat is juist het leuke van deze plaat: dat er enorm veel verschillende. Op Het is tijd voor de The Rolling Stone. De Rolling Stone The Confrontatie. Ja, u weet wat we doen, dames en heren. De confrontatie gaan we even terug naar de hoeks en de kabeljauwse twisten uh, uit de 60 jaren. Oftewel de Beatles tegenover de Stones. Want uh, in die jaren was je voor, of voor de Beatles of voor de Stones. En ik was een beetje onpartijdig. Ik vond allebei leuk. <lacht> ja. We zijn zo langzamerhand in een periode aangeland dat wij twee uh, LP's uit ongeveer dezelfde periode... Over elkaar zetten. Dat kunnen we nog heel even volhouden. Uh, 1967, 1967 tegen 1968. Want toen kwam de Stones LP Der Saturn. ...der Satanic Majesties Request uit. Maar daarvoor waren natuurlijk de Beatles er al met uh, Sergeant Pepper. En die LP van de Stones werd dus gezien als tegenhanger voor Sergeant Pepper. Helaas, helaas, helaas, helaas. Het heeft niet zo mogen zijn, want onder de Stones werd deze platen... ...toch echt wel gezien als een van de allerteleurstellendste Rolling Stones platen ooit. De Stones gingen eigenlijk helemaal hun, van hun eigen weg af. En dat is een beetje jammer. Maar goed, daarna zijn ze weer uh, ten helen gekeerd, om het zo maar te zeggen. Maar zo, daar meer over. We gaan nu van uh, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club draaien En door Paul McCartney geschreven nummer. En dat heet Getting Better. It's getting better. het ultieme Beatles-album, het hoogtepunt van hun carrière... ...en ik denk ook wel dat dat waar is. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, echt een meesterwerk van wat zijn weerga... ...zeker in die dagen niet, uh, niet kende. En uh, wat eigenlijk ook de weg heeft vrijgemaakt voor uh, ja, wat meer moeilijke uh, rockmuziek... ...als, als uh, symfonische rock en zo, omdat de Beatles natuurlijk op deze LP veel verder gingen... ...dan ze daarvoor ooit gedaan hadden, ook qua experimenten en dat soort dingen... Prachtige plaat. Nogmaals, uh, Sgt. Pepper uitgekomen in juni 1967. En ik kan me nog herinneren dat ik de allereerste track hoorde op Radio London. Wonderful Radio London. Weet je wel, dat Engelse piratenschip. Want die hadden hem natuurlijk weer als eerste. Uh, niemand wist het toen nog, maar zij hadden hem al. Prachtige plaat. Uh, Getting Better. De Stones kwamen een tijdje later uh, terug. Uh, kwamen dus uit met de Satanic Majesty's Request. En... Dat moest eigenlijk de progressieve tegenhanger worden... van de Stones tegenover Sergeant Pepper. Maar ja, ik heb het al eens vaker gezegd... ondanks dat er hele mooie liedjes staan op die plaat... is dat toch niet gelukt. En met name de... Stones-fans die de Stones kennen als een lekkere, ruige rock'n'roll blues band. Uh, rhythm and Blues Band. Die waren natuurlijk in deze plaat behoorlijk teleurgesteld. Want dat stond er dus gewoon niet op. De Stones waren ook echt een beetje aan het pielen. Aan, aan het experimenteren aan, met psychedelica en al dat soort dingen. Ja, en sorry, maar daar zijn de Stones niet zo geschikt voor, denk ik. Want het zijn rockers. Klaar. Uit. Um, maar goed, er staan zo dus niet. Er min toch hele mooie nummers op. En het, uh, het leuke van de plaat is wel dat um, het, het, het componiste de, uh, betekende voor Bill Wyman. We hadden het net al even over hem. Bill Wyman schreef zijn allereerste liedje voor de Stones. Althans, misschien heeft hij er wel meer geschreven. Maar dit is het eerste wat een LP haalde. En uh, u hoort hem ook zingen. Bill Wyman en In Another Land. Van Der Satanic Majesties. The, the Rolling, rolling Stones. Stones, the Beatles, the Rolling Stones, hey, hey, hey, the Beatles. De confrontatie. Het is allemaal lastig op de LP met die doorlopende dingen allemaal. Maar uh, we gaan het toch even corrigeren. Dit nummer komt volgende week aan bod. Want u gaat het niet missen hoor. Dit komt volgende week. Maar ik heb nog even gezegd, Bill Wyman. En dan, ja, ik bedoel, hij belt al dat hij dit door. Hij zei, nee, hey, dit is allemaal niet van mij. Oké, okay. nou Bill, hier komt hij hoor. In another land. <middels> Other land Where the breeze and the trees and the flowers were blue I stood and held your hand And the grass grew high And the feathers floated by I stood and held your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do it.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 I'm fast asleep in bed I shouldn't help your head Nobody else's time will ever do Nobody else's time Then I zo, joh. Ja, joh. Dat was hem dus. Ja. Bill Warman, zijn compositie debuut, rotwoord is dat, componisten debuut, moet ik eigenlijk zeggen, op uh, The Satanic Majesty's Request, een nummer, dat heette In Another Land. En uh, dat is toch best wel een aardig liedje natuurlijk. Ja, hartstikke gezellig, toch? He? Ik zal het niet meer zeggen, hoor, voor die, voor die LP die eigenlijk mislukt is. <laughs> er zijn al een paar boze Stonesprins, die stonden al met stenen voor de ramen hier. En, uh, nee, ik zal het niet meer zeggen, joh. Goed. there's a titanic majesty request. Tegenover eh uh, Pepper. Gaan door met Led Zeppelin. Er was toen de tijd ook een hoop gedonder nog om de naam trouwens van die band. De, ik, weet, ik geloof zelfs dat daar nog rechtszaken over zijn geweest. Omdat de familie Zeppelin, u weet, van dat, van, dat, van dat luchtschip, die waren eigenlijk niet zo blij met die naam Led Zeppelin. Dat vonden ze eigenlijk helemaal niet zo leuk in de tijd. Dus daar is geloof ik nog een heleboel gedonder om geweest. Dus we we toch eens even nakijken of uh, nog even, even onze popprofessor uh, MGM vragen of hij dat kan vinden. Wat is er? je niet op te luisteren. Ik sta niet mee te luisteren. Oh. Nou ja, belachelijk. Ja. een heel verhaal. te ja, nou. steken luistert hij niet mee. Ik zei dus dat er waarschijnlijk toen de tijd om die naam Led Zeppelin nog een hoop gedonder is geweest. Met uh, de familie Zeppelin. De, die familie van, uh, van dat luchtschip, zou ik maar zeggen. Ja. En, uh, want die wilden dat eigenlijk niet dat hun naam op die manier uh, gebruikt werd. Ik weet niet meer hoe dat toen gegaan is. Maar ik, volgens mij zijn er zelfs rechtszaken over geweest. Over die naam. Maar ze hebben de naam wel gehouden. Dat wel. Let's Apple In, we gaan nummer draaien van de LP Let's Apple In 2, oftewel 2. En dat heet Mobi Dick, oftewel Maurice wordt dik. Ja, nou dankjewel. Mo is helemaal niet dik. Nee, Moby Dick. Moby Dick, Let's Apple In, dat gaan we draaien. Dan weer Oké, okay, we gaan uh, dat was Led Zeppelin met uh, Moby Dick een geweldig geweldige drum solo van John Bonham een man die uh, helaas ook alweer overleden is en in de laatste tijden dat uh, Led Zeppelin speelde, ze hebben nog vrij recentelijk gespeeld zelfs... Dus toen heeft zijn zoon eh, de drums beroerd bij deze band. Helaas deed alleen Robert Plant daar niet meer mee. Dus dat vind ik dan toch wel weer jammer, weet je. Nou goed, Jimmy Page op zich is ook genoeg. Let's have uit begonnen als de nieuwe Yardbirds... omdat eh, Jimmy Page eh, als enige overbleef van de band, de Yardbirds... een band die aardig wat hits had in de jaren zestig... Maar Jimmy bleef als enige over en die had nog wat verplichtingen. Ja, er moesten nog concerten gedaan worden in Denemarken onder andere. En dat is toen eerst gebeurd onder de naam de New Yardbirds. En later hebben ze maar besloten om uh, gewoon de Led Zeppelin van te maken. Dat vonden ze toch wat, uh, wat beter. En uh, ja, die tweede LP die wij dus nu onderhanden hebben, dat is echt wel hun topalbum. En uh, daar komt straks nog natuurlijk het allergrootste succes van. Nou, je had van het, het net over die, die, die zeppelin, die luchtschepen. Ja. He. Met dus de oorlog ertussen en de rechtszaken. Rechtszaken weet ik niet zeker, maar ik weet wel dat Keith Moon, in ja. de manieren van een slecht te om die te beschrijven, altijd was going down like a Led Zeppelin. Ja. Maar dan een lawyer zeppelin. Ja, ja. Dus EAD. En die A hebben ze eruit gehaald. Ja. En hebben ze Led Zeppelin genoemd. Ja. Zo was het. Ja. Denk ik. En ik uh, denk dat daardoor best wel wat rechtszaken door zijn geweest. Ja. Dat ze eerst L.E.A.D. Zeppelin wouden. Ja. maar dat dat dus niet mocht. Nee, maar ik denk dat dat meer gelegen heeft in het feit dat die familie van die Zeppelin. Dat, dat luchtschip dus wat er was. Dat, uh, dat die familie dat helemaal niet zo leuk vinden vond. Dat hun, hun familienaam werd geassocieerd met een. Met een Met een rockband. Dat vonden ze niet zo leuk, denk ik. Goed, we gaan. Uh, we gaan naar Let's, uh, We gaan naar Manessus. Oh nee, we gaan eerst naar Kenny Logins. Uh, potverdorie. Ja, ik weet het nog niet. Ja, Kenny Loggins. This is it. Gaan we draaien. Prachtige nummer. Uh, een van zijn uh, grote hits van dit album uh, Keep the Fire. Heeft dezelfde dus titel als een liedje van Michael Jackson. Maar volgens mij is dat een heel ander nummer. Ik vind deze sowieso leuker. Want ik ben niet zo'n echte Michael Jackson fan. Maar goed, dat terzijde. We gaan uh, Kenny Loggins dus draaien met This Is It. Ben Sorry, ik ging een beetje met pot en pannen slaan. Dat moet je niet doen, joh. Ik wou gaan koken, maar ik denk dat kan ik nou nog niet doen. Het is pas nee, tien voor vier. Het is pas tien voor vier. Ja, ja dat schiet niet op. Daar. Waarom zou je gaan koken? Er zit een heerlijke broodjeszaakje tegenover. Oh ja. Ja, je niet koken. Goed, oké, okay. this is it. En dat was Kenny Loggins, eh, dames en heren. We hadden nog heel veel plannen, maar dat gaat niet lukken in verband met de tijd. Want we hebben nogal wat lange nummers. En ik had u dit nummer helemaal integraal beloofd. Dus moeten we even iets laten vallen om dit alsnog te kunnen doen. Let's Apple In! Dus, van de LP, Let's Apple In 2. En nou ja, ik heb het u al een aantal malen aangekondigd. En ik zeg het nog maar een keer. Hier is hij, Hall of the Love! Let's Apple In! Erg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 We hebben wel een grijs geblaadje binnen de tijd. Dat is echt een knisperend vuurtje met een mooie tik. Ja, nou, nu er heel over. Echt grijs gedraaid in de tijd. 1969 69, kwam hij uit, dames en heren. Uh, en ja, die LP natuurlijk uh, gelijk gekocht in, in, in, in Utrecht. Ik weet niet eens wat ik in Utrecht... er staat een labeltje op van een Utrechtse muziekzaak. Dus, nou ja, het zal allemaal wel. In ieder geval uh, een fantastische plaat. En dat Hollow uh, the Love is natuurlijk nog steeds een standaard nummer Bijvoorbeeld ook in de top 2000, waar hij altijd hoog staat. Prachtig mooi. Let's have in. Dit was echt uh, hardrock ten voeten uit. Nou, we zijn er doorheen, hè? Jawel, we gaan nog één nummer doen. Oh. We gaan er mee uit met de nummer Bluesman. Oh, de Bluesman. Oh ja, Bluesman van Manessus, dat, dat gaan we mee uit. Dat kan ik wel vast in starten. Daar kan ik even over vertellen dat Steffen Stills dit geschreven heeft als een tribute. Namelijk een tribute to Jimi Hendrix, Al Wilson en uh, Dwayne Allman. Daar heeft hij het voor geschreven als een tribute. Nou, we gaan er dus uit. Een stukje nog daarvan. Steffen Stills en Bluesman. Ja,